104.5 en in de Eter op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Dit is Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Zolang Desi Bouterse president is van Suriname, houdt Nederland de contacten met het land beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Dat zegt minister Verhagen. Bauthausen is hier alleen welkom om zijn gevangenisstraf voor drugshandel uit te zitten, En dat gaat niet zolang hij als president onschendbaar is. De Nederlandse organisatie van slachtoffers van misbruik in de katholieke kerk... heeft kritiek op de commissie die het misbruik onderzoekt. De slachtoffergroep vindt dat die commissie Deetman niet onafhankelijk is... omdat een van de leden nauwe banden heeft met de kerk. De commissie Deetman bestrijdt dat... De slachtoffergroep vindt het onderzoek sowieso niet onafhankelijk, omdat de Rooms-Katholieke kerk de opdrachtgever is. In Syrië is de gezichtsbedekkende niqab verboden voor vrouwen op universiteiten. Met het verbod wil de regering voorkomen dat Syrië een moslimstaat wordt. In steeds meer niet-religieuze Arabische landen, zoals Jordanië en Libanon, wordt de niqab steeds populairder. Een oud-militair van het Bosnisch-Kroatische leger is in Bosnië veroordeeld tot tien jaar cel... voor zijn rol bij het bloedbad in Srebrenica in 1995. De man, Marco Boskic, heeft bekend. Tot nu toe zijn voornamelijk Bosnische Serviërs veroordeeld voor de moord op duizenden moslims in Srebrenica. Boskic werd in april uitgeleverd door Amerika, waar hij jaren werkte als bouwvakker. In de Drentse plaats Schonebeek is een Duitse motorrijder tegen een huis gereden en de woonkamer binnen geslingerd. Hij was op slag dood. De bewoners waren thuis, maar waren niet in de woonkamer. In Californië is de Amerikaanse acteur James Gammon overleden. Hij was 70 jaar. Hij speelde in films zoals Point Blank en Natural Born Killers. Hij werd vooral bekend door zijn rollen in tientallen tv-series. Zo speelde James Gammon in Nash Bridges, Gunsmoke en Grey's Anatomy...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 Dat ze door dat ze toch uh, dat, dat meegekregen hebben, uh, ja, mis, misschien van de drugs en de drank zijn afgebleven? Kan ik, ik, ik weet het niet, dat, dat ja, ik, ik niet Het was in ieder geval een hele goede positieve invloed op ze. Ja, dat denk ik zeker. So awesome.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 Ze komen niet zomaar in een kerk, maar uh, uh, ja, proberen hun geloof ook echt uit te dragen naar mijn idee, ja. Ja, wat, hoe beleefden ze dat, denk je? Zouden ze ook zo voor hun kinderen bidden? Dat hoop ik, ja. <laughs> ik denk het wel, ja, ja. ja zeker, ja.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 Geef mijn dagen in de tijd. U bent de die mij heeft gemaakt, wat u bedacht heeft, is volmaakt, daarom.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 Father, open up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 Ritme.